Naast Lennon van der Haak en natuurlijk ook Jaap Koper weer paraat voor dit radioprogramma. Nou, ik wens u nog een fijne zondag en graag tot volgende keer. Dag! gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 5 uur. Mariel Hagerman met het NOS Journaal. Ondanks de toename van terreurdaden in Pakistan is er geen gevaar dat de atoomwapens van het land in verkeerde handen vallen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton in Londen gezegd. Ze sprak naar aanleiding van de gijzeling van tientallen mensen gisteren in het hoofdkwartier. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Binnen de FNV rommelt het over de toenadering tussen voorzitter Jongerius en PVV-leider Wilders. De kwestie wordt besproken door zowel de top van de vakcentrale als door de aangesloten bonden. Jongerius en Wilders zullen binnenkort met elkaar praten om te kijken of ze samen de strijd kunnen aangaan tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Het Cnv ziet niets in zo'n samenwerking. Turkije stelt aanvullende voorwaarden aan het herstellen van de relaties met Armenië. Gisteren sloten de landen een verdrag, maar de Turkse premier Erdogan plaatst daar nu kanttekeningen bij. Hij zegt dat het parlement het verdrag pas zal goedkeuren als Armenië zich terugtrekt uit Nagorno-Karabakh, een enclave in Azerbeidzjan. Armenië bezet Nagorno-Karabakh en Turkije steunt de Turks sprekende Azerbeidzjanen. Met de opmerking lijkt Erdogan Azerbeidzjan gerust te willen stellen. De Verenigde Staten zijn niet bang dat de Pakistanse kernwapens in verkeerde handen vallen. Ook al neemt de terreur in dat land toe. Dat heeft minister Clinton van Buitenlandse Zaken gezegd. Ze reageerde op de beëindiging vannacht van een gijzeling door extremisten in het Pakistanse legerhoofdkwartier in Rawalpindi. Clinton zei daar wel over dat militanten een steeds grotere bedreiging vormen voor de Pakistanse autoriteiten. De Japanse steden Hiroshima en Nagasaki willen in 2020 samen de Olympische Spelen organiseren. Het motto van die Spelen wordt een kernwapenvrije wereld. Hiroshima en Nagasaki werden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest door Amerikaanse atoombommen. Het Internationaal Olympisch Comité bepaalt over vier jaar waar de Spelen van 2020 worden gehouden. De wielerklassieker Parijs Tour is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij won de sprint van een kopgroepje van drie man.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 Guardare più lontano e perdersi in se stessi La luce che rinasce coglierne i riflessi Su pianure azzurre Ricordo che tutto intorno a me, a me, musica è, alzare volare di tutti i tuoi respiri su di me, festa dei tuoi occhi appena. Sento ancora Le voci della strada Dove sono andate Mia madre quante volte Mi avrà chiamato Ma era più forte Il grido di libertà E sotto è il sole Che fulmina i corti Le corse polverose Dei bambini Che di giocare Non aspettono più Io sento ancora cantare il dialetto, le nell'innena, né di pioggia sul tetto, tutto questo ferme, questo dolce armeggiare è musica da ricordare attento dire, fa parte di me.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 Nou, dat is wel heel leuk. En ja, hoeveel ja, mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké, okay. en wat, wat voor instrumenten? <coughs> uh, gewoon een drummer en een gitarist. Okay. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist. Oh, nou, uh, nou maak reclame. Uh, klaar. zoeken <laughs> nog een tweede gitarist. Ja, maar nu geen <laughs> mensen die heel serieus uh, bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol. En dat uh, ja. Ja, is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. En, uh, doe doen het gewoon één keer in de in twee weken als het mee zit. Ja, en dan met elkaar gewoon met bij iemand thuis op. of ja, heb je een studio of iets. Ja.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 Muziek, als de dvd's, als de spelletjes. Ja, klopt. Uh, natuurlijk ook muziek, dvd's kaart. Ja. En uh, daarbij hebben we ook gewoon een hoop uh, bijproducten erbij gevonden. we hebben ook merchandise en zo. Dus font uh, ja. ons. En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 So secure. He's not like all them other boys. Is that? Then I remember all the nice things that you've ever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 Ja, en Zou jij niet leuk vinden om een soort harddrukprogramma bij CFM te maken of zo? Lijkt je nou ja, dat niet wat? Dat zou wel uh, leuk zijn. Ik ben er ooit eens voor benaderd. Dus uh, als er publiek voor is en uh, als ze het leuk vinden, dan ja. wil ik dat best wel een keertje doen. Voor een uurtje ja, in de week of zo. Ja. Ik weet wat, uh, wat de plannen zijn. Maar... Nou, Als je er nog tijd maar... over hebt, misschien dat het wel ja. gaat lekker. Je ja, weet maar nooit. Dan, dan wordt het wel in het na-seizoen. In het <laughs> zomerseizoen gaat dat lastig. Want dan werk ik wel volle dagen. Ja. Maar uh, na-seizoen zou ik het wel, uh, ja. wel leuk vinden om te doen.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 En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Awesome, Music is my first love. And it will be my last. SLAM it! CFM!